Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden de komende jaren heel wat sleuven gegraven en kabels getrokken. Netbeheerders gaan miljarden uitgeven aan de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Dat is hard nodig, want op sommige plekken is het stroomnetwerk zo overbelast... dat er geen nieuwe aansluitingen meer bij kunnen... en er dus geen nieuwe scholen of bedrijven meer gebouwd kunnen worden. Je hoeft niet meer te testen bij de GGD. Het is vanaf vandaag niet meer nodig om na een positieve zelftest nog langs de GGD te gaan. Een thuistest is genoeg. Best even wennen, vinden deze mensen. Ik vind het eigenlijk een beetje dubbel, eigenlijk omdat uh, ja, toch ook is gebleken dat de zelftests niet altijd betrouwbaar zijn. Nou, ik denk dat het best wel wennen is. Hè? Je bent gewend om uh, bij klachten naar de GGD te gaan. Ik heb het idee dat corona überhaupt niet meer bestaat. Ik hoor er weinig over. Ja, China en uh, liggen ze in zo'n uh, zaal met z'n allen volgens mij. Maar voor de rest niemand die ze er druk op maakt. Als je verkouden bent, ga je gewoon weer naar werk, volgens mij. Ja. Het is nog wel de bedoeling dat je thuis blijft als je test positief is. In Amsterdam is afgelopen weekend een Duitse toerist ontvoerd in zijn eigen auto. De man van 20 was aan het tanken toen hij opeens een wapen in zijn rug voelde. De toerist moest in zijn auto stappen, een rondje rijden en zijn geld afgeven. Daarna werd hij gedwongen om verder te rijden tot de ontvoerder uitstapte. De Duitse toerist heeft aangifte gedaan, de politie onderzoekt de zaak. En De NS begint vandaag met een campagne om ervoor te zorgen dat we met z'n allen minder bekertjes weggooien. Ze roepen iedereen op om een eigen beker mee te nemen, want de bekertjesberg in de NS-Klicoos is echt te groot. 3500 bekers die per uur op de stations in Nederland weggegooid worden. Per dag 80.000, per jaar 30 miljoen. Dat is wel iets waar we ons graag voor willen inzetten om te zorgen dat we die bergafval kunnen verminderen. Een eigen beker meenemen naar het station is trouwens al een paar jaar goed voor je portemonnee. Bij de kiosk krijg je dan 25 cent korting op je koffie. Het weer, veel zon, soms wat wolken. Vooral in het noorden kan het grijs zijn. Daar is het ook maar een graad of 13. In Limburg wordt het 18 graden. En het blijft lente weer met morgen zelfs 20 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd een afsluiting op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Door bergingswerkzaamheden is de weg helemaal dicht tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven. Daar gebeurde namelijk aan het begin van de ochtendspits een ongeluk met een vrachtwagen. Die kantelde en nu is de weg daar dicht. Waarschijnlijk tot half drie vanmiddag al dus Rijkswaterstaat. Het verkeer kan omrijden via Amersfoort over de A1 en de A28. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. En voor love's sake, each mistake. Oh, you forget. And soon both of us learn to trust. Not run away. There was no time to play. We build, We build it up. And build it up. And build it up. And now it's time. Weer een uh, lekker begin van de Zandvoort op zaterdag bij uh, CFM. Uit de jaren 80 hoorde je de disco klassieker van Eswet Simpson en solid as a Rock. Het is even na twee uur. Nou, normaal gesproken is Albert-Jan en ik uh, in de studio zijn. Albert-Jan, jij weet het wel, dan schijnt de zon. Ja, ja. Maar vandaag uh, laat die, uh, laat die uh, Zandvoort uh, even in de steek. Want uh, ja, vanmorgen hebben we uiteraard wel uh, de zon gezien, maar... Uh, nou, is het is een beetje hopeloos weer, hè? zeg maar. Weer... Goedemiddag trouwens. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten. Welkom bij uh, Zandvoort op zaterdag drie uur lang live vanaf de studio aan het Tolweg 10A. Ja, nee, ik bedoel een, een pittig windje ook, hè? Jazeker. Het is, ja, zeker. Uh, het, uh, het, uh, ja, het is echt, uh, voor de liefhebbers van dit soort weer is het natuurlijk weer fijn vertoeven op het strand. Maar het is een stevig windje. Goed, uh, wat gaan wij doen? We hebben uh, weer van alles, maar natuurlijk ook de vaste items zoals er zijn. Om half vier natuurlijk de evenementenagenda en om half drie het weerbericht. Blijft het zo, wordt het beter? Ik heb, ik heb het vermoeden dat we binnenkort weer een zonnebrilletje op kunnen zetten. Maar goed, daarover meer tijdens het weerbericht om half drie. Het dier van de week. Kan je Jack nog herinneren? Dat was, dat was die langharige die erg veel verzorging nodig had. Ja, ja, die was toch geplaatst? Nee, die was gereserveerd. Ja? En die is inmiddels geplaatst. Mooi. Vorige week hadden we voor de eerste keer Dora geplaatst. Mooi, gaat goed Albert-Jan. Dus er, zijn, er zitten nu op dit moment twee, twee asielhonden in het asiel hier in Zandvoort. Dus uh, gaan deze week gaan we voor Guus. Guus zoekt, moet ook naar Guus. Guus, kom naar huis. Guus. Juist, dat had ik ook al laten denken. Dus uh, dier van de week is Guus. Gedicht van de week, ja, het, het wordt of een tranentrekker of het wordt een hele vrolijke. Maar uh, dat, uh, die beslissing ligt in jouw handen uh, vandaag, uh, Rob. Dus ik ben erg benieuwd welke het wordt. Uiteraard hebben we zo'n zandvoorts nieuws in het kort. Uh, Natuurlijk, uh, vanmorgen vroeg uh, we hebben, is de kwalificatie van de Formule 1 in Australië. Dus daarover uitgebreid meer om kwart over vier. Uh, <tiek> en te gast in de studio hebben we Willem van Densen. Die uh, onze autoraceverslaggever uh, is. En die houdt vandaag uh, ook voor ons de voorjaarsraces op het circuit hier in Zandvoort in de gaten. Want vandaag en morgen worden de voorjaarsraces verreden. Ja, het seizoen is weer begonnen op het circuit. Het seizoen is weer begonnen en dan volgende week hebben we de paasraces. Dus dat is ook weer volle bak op het circuit. Alleen maar goede promotie van Zandvoort. Maar Willem houdt voor ons de, de ontwikkelingen op het circuit in de gaten. En zal ongetwijfeld zijn kennis uh, tijdens de samenvatting van de kwalificatie die inmiddels verreden is. En waar we al van weten dat Verstappen tweede is geworden... Maar wat er allemaal gebeurd is, er zijn nog nodige crashes. Daarover later meer tijdens Pit Report. Uiteraard wordt er vandaag ook weer gevoetbald. Eh, vandaag eh, mogen de Zandvoorters uit naar Waterwijk 1. En die staan ook 1, hè? Die staan 1, Die klopt. staan 1, dus dat wordt een zware dobber voor SV Zandvoort. En dan moeten ze naar uh, Almere toe. Ja, maar gelukkig is daar voor ons aanwezig Jan van der Leden. Die, die gaan we daar uh, over bellen. Die is live voor ons tijdens die wedstrijd aanwezig. Ik ben erg benieuwd hoe, hoe dat gaat. Zeker met deze wind. Dan hebben we uh, uiteraard uh, in het tweede gedeelte van het eerste uur... herhalen we voor u het interview wat uh, onze collega Roy Dongen... vanmorgen had bij Goedemorgen Zandvoort. En dat heeft natuurlijk alles te maken over dat uh, Watertorenplein. Want er, staat nog geen, er is nog geen, ge, geen steen opgetild, geloof ik. Ja, Gaat wel komen, hoor. Gaat Binnenkort. Gaat wel Lek komen, maar, maar uh, die uh, sprak vanmorgen met... Uh, George uh, Polman, een, uh, van het architectenbureau en projectleider... over de stand van zaken, wanneer het uh, gaat beginnen... of of het nog lang gaat duren of wat er aan de hand is. Er schijnen ook bezwaarschriften te zijn ingediend tegen uh, dat project. Nou, hoe dat allemaal zit... dat in het tweede gedeelte van het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Uh, daarnaast wordt er dus uh, ook nog gegolft. Het, het meest prestigieuze golftoernooi uh, uh, per jaar... Dat is de Masters. Joost Luiten heeft ook een aantal keren aan mee mogen doen. Dat die uh, de, vanaf kwart over drie worden dat ook weer live tv-beelden uitgezonden. En uh, als daar iets aan te melden, is dag drie alweer, inmiddels van de Masters in Augusta. Ook daar houden we u van op de hoogte indien noodzakelijk. Ik zou zeggen. Genoeg reden... Ik ben nog langer dan de, de, dan de jingle. Ja, ja, niet normaal. Ik zou hoor, zeggen, genoeg, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren. Dan wel kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Volgens mij heb jij heel veel zin om uh, vandaag te babbelen, Albert-Jan. Uh, nee, ik niet. We hebben gewoon veel, veel dingen in de, op, op de agenda staan. Nou, heel goed. Drie uur lang, Zandvoort uh, op zaterdag. Weet je trouwens dat voetbal niet om half drie begint, maar om drie uur? Dat weet ik bij deze. Dank bij, bij deze, dus ja. uh, daar kan je, je schema even aanpassen. Dus ja. uh, vanaf uh, drie uur gaan we het uh, voetbal volgen daar in Almere. De wedstrijd Waterwijk, SV Zandvoort. Wil je meekijken? www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg, Tina. Hier is Omar Lee en uh, Justin Bieber...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 all I desire, I need it, I cannot, I cannot deny, oh, hey, I don't see something, for my eyes only, you know emoji, got him only, ah, you know him only, got my hands on show me a little bit.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 Show me, Show me a little attention you Show me a little attention you Show me a little attention Zaterdagmiddag bij CFM met twee grote hits achter elkaar als eerste. Attention, de nieuwe Amalie en Justin Bieber was dat. En erachteraan deze van Rihanna. Je kon nog een te luisteren naar Take a Bow. Het is tijd voor het Zandvoorts nieuws, want er is wel weer het een en ander gebeurd, Albert-Jan. De hulpdiensten in Zandvoort zijn van gisteren op vandaag rond middernacht opgeroepen... voor een zogenaamde Prio 1 melding. Zemmer vermist. Gezien de ernst van de melding rukten de hulpverleners massaal uit. Zowel politie, brandweer, KNRM, reddingsbrigade, ambulancedienst... als uh, ook de trauma-helikopter werden ingezet. Het slachtoffer is uit het water gehaald... en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het was op dat moment nog onduidelijk... hoe het slachtoffer in het water terecht is gekomen. De persoon is met de ambulance meegenomen naar het, het ziekenhuis. En het is uh, op dit moment uh, ter pers gegaan van dit bericht... was niet bekend hoe het met het slachtoffer ging... Terug naar vorig weekend. Afgelopen weekend heeft de politie in Zandvoort vier verdachten aangehouden op verdenking van heling. Politieagenten controleerden op 2 april rond 6 uur s'avonds aan de Trompstraat een personenauto die vermoedelijk in verband gebracht kon worden met heling. In de kofferbak troffen de agenten goederen aan die van diefstal afkomstig waren. De vier inzittenden mannen tussen de 23 en 37 jaar uit Peru werden aangehouden. Naast de genoemde goederen werden bij de bezittingen een huissleutel gevonden. Via een oproep op sociale media werd achterhaald welke woningen bij de huissleutel hoort. In de vakantiewoning aan het Schelpenplein werden vervolgens tijdens een doorzoeking tassen vol met goederen zoals merkkleding, horloges en brillen aangetroffen die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. De in beslag genomen spullen hebben een waarde van tienduizenden euro's. In de woning lagen ook geprepareerde tassen die het mogelijk maken om het beveiligingssysteem van een winkel te omzeilen. De vier verdachten zijn ingesloten en de politie zet het onderzoek voort. De woningen aan het Badhuisplein zijn voor een groot deel ontruimd om het gebouw te kunnen slopen. Echter, zes bewoners weigeren gehoor te geven aan de oproep om de woningen te verlaten. Ze geven aan dat zij een vast huurcontract hebben en willen alleen weg als er een andere woning met eveneens een vast huurcontract wordt aangeboden. Tot die tijd kan het nog niet gesloopt worden. Wordt vervolgd. En tot slot, de dinsdagmarkt in Noord zit weer in de lift. Begin dit jaar zag de toekomst er niet goed uit voor de dinsdagmarkt in Noord. De marktmeester gaf er de brui aan en veel marktkooplieden haakten af. Nadat alle betrokkenen eerst eerste koppen bij elkaar staken en er vervolgens de schouders onder hebben gezet, lijkt het nu in gunstige zin gekeerd. Tot voor kort was de Dinsdagmarkt een zogenoemde particuliere markt waar de gemeente feitelijk geen formele bemoeienis mee heeft. De malaise van eind vorig jaar en begin dit jaar was onder meer het gevolg van het feit dat de marktmeester er onverwachts mee stopte. Gelukkig erkende ook de politiek de sociale betekenis van de markt... en dankzij inspanningen van met name wethouder Gert-Jan Bluis... en oudere Zandvoort-raadslid Patrick Berg... maakte de dinsdagmarkt een doorstart als gemeentemarkt. Dat houdt onder meer in dat voortaan een marktmeester van de gemeente Haarlem... toeziet op de gang van zaken en garandeert... Een zekere stabiliteit. Inmiddels trekt de belangstelling van ondernemers voor de markt weer aan. We zitten inmiddels alweer in zo'n 10 uh, vaste deelnemers en zijn hard bezig om daar de maximale 15 van te maken. Al dus Mok, die zich namens de buurt had hard gemaakt voor deze dinsdagmarkt. Nou, ik hoop uh, dat het uh, gaat lukken inderdaad met uh, de leuke dinsdagmarkt in uh, Zandvoort New North. Aan het begin zag het er ook allemaal goed uit hè, bij de eerste keer en toen mislukte het ook. Maar we blijven positief en het uh, moet gewoon dit keer wel gaan lukken met deze weekmarkt. Nu weer muziek! de centervolt en uh, Dictators. Raadelijk het uh, weerbericht voor de komende dagen. En uh, voor mooi weer hoeven we volgens mij niet naar Spanje toe. Maar er gaat wel de volgende plaat over. Hier is Holiday in Spain.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 Misschien, nee, ik smaak als besluit in de wet. Wapen Ik ga stikken tussen yes, de lucht weg. En het is een uh, groot feest voor deze Zeeuwse band, Blup. Want ze bestaan inmiddels alweer 30 jaar. 30 jaar lang, deze succesvolle band. En uh, ze blijven nog steeds hele mooie platen uitbrengen. dit was alweer weer een oudere singer van hun. Te samen met uh, The Counting Crows. Hoorde je een uh, van de, de grootste hits uh, van hun uh, aller tijden. Dat was de uh, Holiday in Spain. En van Spanje gaan we gewoon naar het Zandvoortse toe, want wat gaat dat weer de komende dagen hier doen? Er trekken vandaag buien over de regio en daarbij kan het ook hagelen. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind en het wordt vanmiddag 8 à 9 graden. Vanavond valt er nog een bui, maar geleidelijk is het droog en klaart het op. Op komende nacht is het droog. Het koelt af naar 3 graden en de wind neemt in kracht af. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en heel lokaal valt er nog een bui. De noordwestenwind is meest matig en het wordt 10 graden. Maandag is er vrij veel sluierbewolking, maar daar schijnt de zon goed doorheen. De wind waait uit het zuidoosten en is zwak tot matig van kracht en wordt 12 tot 14 graden. Dinsdag loopt het kwik op naar 17 tot 19 graden. U hoort het goed, dinsdag dus het kwik naar 17 tot 19 graden. Ook dan schijnt de zon door de vele sluierbewolking heen. Later op de dag wordt de bewolking geleidelijk dikker. De wind waait meest matig uit het zuiden tot het zuidoosten. En de rest van de week is het bewolkt, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Verder kan af en toe wat regen vallen, maar kletsnat wordt het zeker niet. De temperatuur komt in de middag uit op, op waarden van 15 tot 17 graden. Aldus Rico Schreuder. En het weer is inderdaad uh, ook uh, na te lezen op uh, de webpagina... van uh, Rico Schreuder, Rico Weer. En uh, anders uh, even kijken op onze eigen CFM-app. Daar staat uh, onder uh, Meteopagina het uh, de, de weerbericht voor de komende dagen. Ook met een uh, weerstation hier vanuit uh, Zandvoort. En dan gaan wij weer een uh, lekkere plaat draaien... die wel vast bij dat weer van uh, de komende week Luister naar deze. Ladies and gentlemen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 Mooi je weet een een plaats met een verhaal zo na het weerbericht voor de komende dagen. De Class of 99 hoorde je. Zowel Everybody's Free to Wear Sunscreen. Leuk om deze weer eens terug te horen. En terug te draaien, uiteraard, op de Saltfoortse Radio. Nogmaals naar nou, de goede middag. Zometeen uh, de wereld van uh, de autosport uh, onder de loep genomen door uh, Willem van deze Vandaag de voorjaarsraces. En uh, Willem volgt die voor ons. Zometeen uh, daar meer over. Maar eerst weer meer muziek. We Schijnen, dus uh, de muziek uh, mag ook niet ontbreken daarvoor, joh. De Zigee. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Pas was alweer even lekker, en uh, volgende week uh, dinsdag graag of uh, 19 hoorde ik net van uh, Albert Jan, dus. Uh... Nou, dat gaat helemaal goed komen met het weer, Willem. Goedemiddag. Ja, zeker. Hè? En dat zou lekker zijn als we nu even naar buiten gaan. <laughs> dan hebben we zoiets gauw weer naar binnen. Maar. Ja, gauw weer. Naar... Het is nog frisjes hoor. Met, met die wind erbij ook en zo. Dus uh, jij volgt uh, hier binnen voor ons uh, de voorjaarsraces. Uh, want die uh, zijn weer op het uh, circuit uh, neergedaald. Ja, een uh, mooi programma dit weekend, de voorjaarsraces. Uh, met onder andere de Dutch Supercars, de BMW. Uh, Twee, uh, cup De Mazda Cup en ook nog de Ford uh, Fiesta Cup. Hebben we eerder vandaag hebben we al de kwalificaties gehad. Onder andere van de BMW uh, M2 Cup. Daar uh, zagen we Kelvin Snoeks. Geen onbekende in de Nederlandse autosport. Uh, die de pole position wist erover. Met op de tweede plaats. En dan komt die uh, macht. Dat is een pole. En die oh, ja. rijdt samen met Daan Pijl. En dan zeg je, rijdt samen. Nou, het is zo... Per raceweekend worden er twee races gereden in die klasse. En je kan ervoor kiezen om het budget wat te drukken om dat met z'n tweeën te doen. Er rijdt een van beide de zaterdag en de ander rijdt op zondag. Op de tweede plaats was dat dus Machtzas en Daan Peil En op de derde plaats in die BMW M2 Cup vonden we terug Maxim Oosten. Oké, okay, Nederlander. Ja, dat is een Nederlander, Kelvin Snoeks. Uh, ja, ook. ook. ook ja. En die machtzak ja, die die die wil je graag nog een keer horen. Dat is een Pool. Ja. <laughs> ja, binnenkort uh, gaan daar ook uh, Oekraïners mee rijden, denk ik. Toch? Want ja, nou ja, uh, gaan we voor stoeven <laughs> ja, ja, ja, ja. Dan hebben we verder uh, wat ik al zei, de Dutch Supercar. Nou, die zijn nog bezig met een race, uh, nu uh, met de eerste race voor race over een uur. Ze hebben inmiddels al uh, ruim drie kwartier achter de rug. En we hebben lange tijd een uh, strijd gezien aan kop... Uh, tussen de BMW M6 van uh, Bart Arensen. En op de tweede plaats zag ik toch een hele mooie auto... Uh, moet ik zeggen, de Bentley uh, Continental. Uh, de naam is al mooi. Ja, ja. Van uh, Bob Herber. Uh, derde reed in en rijdt hij nog steeds. Uh, Ro Rogier uh, Kraus die rijdt in een Nissan. De het lijkt erop dat uh, Bentley wat problemen heeft... en dat hij wat uh, aan het terugvallen is. Maar die race heeft nog tien minuten te gaan... dus in het volgende blokje uh, kunnen we daar de uitslag van uh, doorgeven. Oké, okay, dus is een be behoorlijk groot uh, ja, divers uh, racegeweld. Om het zo maar te zeggen, diverse raceclusters. Uh, ja, maar het is nou, volgende week hebben we al de paasraces, hè? Ja, dit is, uh, ja, dat zijn verschillende organisaties. Dit ja. is uh, VRM. Dat zijn toch wat meer auto's uh, up-to-date, uh, zullen we maar zeggen. Volgende week hebben we de DRT uh, races En dat zijn eigenlijk de echte liefhebbers, de echte amateurs die dan aan de start uh, komen en hun uh, programma's afwerken. Nou, mooi dat het allemaal weer, weer kan, die evenementen op het circuit. Uh, goed, de programma gaat vanmiddag ook nog door. Je komt straks weer terug voor een update. Uh, uh, zeker over die uh, ene race, want die moet nog een tien minuten rijden. En uh, dan gaan we kijken. Er is al, wordt ook, uh, je komt om een kwart over vier ook nog even terug... voor de, de, de samenvatting van de kwalificatie van de Formule 1. Maar de Formule 1 e rijdt ook, hè? Uh, de elektronische auto. Ja, die gaan over een uh, kwartier uh, van start uh, in Rome. Met ja. Onder andere de Nederlandse wereldkampioen van het afgelopen seizoen... Uh, Nick de Vries. Pardon, en als we even kijken naar de kwalificatie van de ochtend. Het is toch wel mooi om te zien dat de eerste drie op de startopstelling... Ja. daar kan je alle drie Nederlands mee spreken, want het is de snelste van Stoffel van Dona Op de tweede plaats vertrekt zo dadelijk Robin Freins. en Nick de Vries, die vertrekt vanaf... Startpositie 3 uh, vanmiddag uh, in deze race. Kijk, allemaal lage landers uh, dus uh, aan, uh, aan de koppen uh, daar uh, tijdens, uh, tijdens de race. Mooi uh, Willem, dankjewel. Uh, Trouwens, nog één vraag in de voorjaarsraces. In mijn gedachten is het zo dat het seizoen altijd begon met uh, de Paasraces op het circuit. Is dit, dit, dit er nou in één keer voorgekomen... of hadden we altijd al die voorjaarsraces? Nee, races? dat klopt wel, maar dan heb je het wel over een aantal jaren terug. En eigenlijk uh, kan je zien, toen hadden we de, de echt wat... Ja, meer professionele uh, autosport uh, met de Pasen... waar je dit wel iets mee kan vergelijken. En de DNT, uh, ja, die heeft... Uh, Zeker in de tijd toen de autosport op een laag pitje stond. Ja. Uh, omdat dat de goedkope vorm van autosport was. Die heeft de Pazen toen geclaimd. En is goed bevallen. Vandaar dat die nog steeds uh, met Pazen actief zijn op het spier. Nou, helemaal goed. goed. Dankjewel voor uh, deze informatie. Wij gaan uh, naar het Watertoortplein, uh, Albert-Jan. Ja, klopt. Uh, vanmorgen uh, was uh, George Polman uh, te gast... tijdens ons programma Goedemorgen Zandvoort. En, uh, hij is uh, een van de architectenbureaus uh, verbonden aan het Watertorenpleinproject. En uh, uh, de, de, aangezien er nog geen activiteiten en bouwactiviteiten zijn... Uh, kwam hij uh, in gesprek met onze presentator Roy Dongen... over de voortgang van het Watertorenplein en over de, de, ja, de, de nabije toekomst. En uh, hij gaf daar een update over, over de stand van zaken. Ja, wanneer begint de bouw nu? Dat is uh, wel de belangrijkste vraag. Dat is de hamvraag, ja. We gaan hem horen.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 Nou, ja. dat is uh, goed nieuws, want er, zijn, uh, er is een enorm tekort aan, uh, met name sociale huurwoningen natuurlijk is de antwoord. Ja, zeker. De, de, ja, sommige uh, huizen die waren, als ik het goed zeg, uh, 15 keer overtekend bij, bij de inschrijving. Dus, dus ja. Ja, dat geeft aan hoe hoog de nood is uh, bij de mensen. En, uh, we hebben een hele brede uh, ja, woningdifferentiatie, een hele brede doelgroep. Dus er zitten, zitten koopwoningen bij in het hoogste.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 Um, maar in principe uh, zijn we klaar om uh, uh, voor de zomer uh, te starten met de bouw. Voor de zomer te starten met de bouw? Nou, en dan, ja. dan is het natuurlijk meteen de vraag die iedereen uh, op de lippen brandt. Oké, okay, in, in de zomer gaan we bouwen. Gaan we natuurlijk niet met een bouwvakvakantie in de zomer werken, denk ik, deze tijd? Uh, nou, um, er zit nog één addertje onder het kras... Ah.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 Uh, kan je dat niet uh, verplaatsen? Dus we hebben dat nu verplaatst uh, richting uh, Torbekkerstraat Rotonde. Ja. Dat, dat hebben we al helemaal in het begin gedaan. Uh, dus dan denk je, nou dan heb je die belangen van de omwonenden goed uh, behartigd. Uh, zijn blij voor hun input. Dat is het plan verbeterd. Maar ja, nu. nu is er eigenlijk weer een, een, een nieuwe groep bewoners en mensen die ook pas zijn komen wonen in die flat. En die zeggen van ja, maar het, het straatje wordt uh, te smal en het, het is een gevaarlijke situatie in de Westerparkstraat. Ja, op, op die manier uh, krijg je toch een soort uh, rupjes nooit genoeg uh, gedrag. En daar kan je natuurlijk niet aan voldoen. Uh, wij moeten natuurlijk ook een haalbaar plan maken. En uh, we gaan uit van het be bestemmingsplan en van het grondvlak...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 Nee, maar dat is een goed voorbeeld. Dat was ja. natuurlijk ook heel veel commotie, ook in verband dat met de ijsbaan. Ja. Dat is eigenlijk precies waar het om gaat, het is een belangenafweging. En uh, ja, het kan niet altijd 100% naar je zin zijn, als je, als je naast woont, of je een voorbeeld met mensen. Ja. En, uh, maar het zit ook heel veel, uh, misschien krijg je wel weer hele leuke buren. En uiteindelijk, dat is ook het gaat erom. Met een technische term noemen we dat het repareren van het stedelijk weefsel. Je wil zo'n zo parkeerplaats of, of zo'n blinduur op de daar wil je zorgen dat er iets moois voor terugkomt. Wat recht doet aan de stedelijkundige situatie. En ook architectoos een geheel vormt. Ja. Dus vandaar dat wij met AG-architect altijd inzetten in zo'n situatie op die badplaatsenarchitectuur. architectuur, het moet soms wat mooier maken. En uh, het geheel van, van zo'n Geveland.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 Ja, zeker, zeker, ja. Dus ik hoop dat uh, de luisteraars, dat, uh, of de, de, de mensen die dat betreft... ...vandaag meeluisteren en denken van... ...ach, laten we het niet al te moeilijk doen... ...dat we de handen één staan en er het beste van maken. Ja, nee, dat, is, dat zou gewoon voor iedereen, voor alle partijen... het beste zijn. Uh, uh, updates. De, de bouw gaat uh, waarschijnlijk uh, beginnen als het al zit ja. uh, Het plan is in orde, juridisch is alles klaar. Eigenlijk zijn we gewoon klaar om schoppen op de grond te zetten. Ja, nee, echt uh, letterlijk voor de zomer...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 Ja, dat was dus uh, inderdaad het uh, gesprek van uh, vanmorgen... Met, uh, tussen Roy Dongen, uh, onze collega, en Sjors uh, uh, Polman. Het Watertorenplein. Nou, de bedoeling is dus dat er uh, nog voor de zomer gaat uh, worden begonnen... met uh, de bouw van uh, de nieuwe appartementen daar uh, op het, uh, ja, het, het parkeerterrein... Uh, wat wij uh, nog kennen als parkeerterrein uh, bij de Watertoren. Waar het niet dat er een uh, aantal bezwaren uit... Uh, uit het flatgebouw daarnaast zijn gekomen... voor de bouw van uh, het eerste woningcomplex uh, zeg maar, op de hoek... met de Westerparkstraat. En uh, ja, uiteraard begrijpen ook wel de mensen die uh, daar wonen... dat het uh, lastig is als daar in een keer uh, hoogbouwen voor je neus komt. En, uh, ik, mijn woorden oh, daarover zouden zijn van laat de rechter erover uh, beslissen... en uh, ja, dat je er toch uh, samen op een, een of andere manier uit kan komen. Dat is het beste. Graag tot zo. tot zover, het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5